is in aanraking gekomen. Ik heb in de jaren zeventig uh, theologie gestudeerd in Nijmegen. Het was de tijd van de, uh, laat me zeggen, de progressieve theologie. En dus ook een theologie die dus zich met politiek moeite. de tijd van de bevrijdingstheologie een soort Latijns-Amerikaanse variant van de politieke theologie veel discussie ging in die tijd ook over uh, politieke versus bevrijdingstheologie ik heb nog een, een, een soort script geschreven over deze discussie maar er was een ander probleem bij die politieke theologie en eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ondanks alle derde wereld in die tijd, interesseerde dat me toch meer en dat was dat in de aanvankelijke discussie die zich ontspon rond de concepten van politieke theologie, rond vooral, van vooral Metz en Moldman zullen, het waren toch drie van de belangrijkste, die, die politieke theologie die je overigens kunt begrijpen als een soort theologisch antwoord. Voor een deel een antwoord, voor een deel een herhaling van thema's uit de studentenbeweging. Theoretisch de Frankfurter school. Ja, dus veel van die uh, theologische debatten ging het dan ook over in hoeverre kan of moet de theologie thema's van de frank school uh, overnemen inhalen eventueel zelfs verdubbelen zeggen sommigen dan maar in hoeverre moet het moet een, een theologie vandaar ja toch een, uh, een eigen ook tegenover de frank school, laat ik maar zeggen de de kernwoord emancipatie een eigen verhaal handhaven en dat de van de politieke theologie in de jaren zeventig. Nu, was er in die discussie rond Metz, die natuurlijk veel verweer kreeg, gewoon vanzelfsprekend van conservatieve zijde enzovoort, was daar op een gegeven moment ook de naam van Carl Schmid gevallen. Ik herinner me, ik herinner me vrij goed dat er Zelfs in de eerste discussies rond Metz had men, ik geloof dat het Hans Meijer was, mensen erop gewezen dat er al in de jaren twintig in Duitsland, noodomijn ook, een titel was verschenen van Karl Schmidt, Politische Theologie. En voegde daar al snel toe dat deze auteur, Karl Schmidt Kort gezegd een uh, fasciste wiede, zelfs eenvoudig fascistisch in ieder geval nationaal socialistisch verleden had. Dat ook om uh, die uh, progressieve politieke theologie, uh, nou, je kunt rustig zeggen, in discrediet te brengen. Dus de suggestie was duidelijk. Is politische theologie, ook in die nieuwe variant, niet verdacht. Historisch. Verdacht. Well, nu, nou, de reactie was, eh, zeker in het begin, vrij die zou kunnen zeggen, defensief. Het was duidelijk dat men eh, enig, toch enige mate eh, geschrokken was. Ook al, omdat veel van deze auteurs helemaal van het bestaan van dit boek van Carlos niet afwisten. Nou, dat aan het begin. Nou, wat mij dus in, in die tijd interesseerde was, wat is, hier, wat is dit voor een figuur waarvan beide partijen zich zo enthousiast distancieren? Ik dacht, is het misschien inderdaad een of andere katholieke variant, want het was een katholieke auteur, dat was ook wel duidelijk toen al, een katholieke variant van de Duitse Christen, is het een, een of andere verbinding van nazisme en theologie, of wat is het eigenlijk tot mijn grote verbazing, en ik heb lange tijd helemaal niet geweten waar het boek nou over ging ik had het toen wel gelezen, het is wel een klein boekje het is wel geen honderd pagina's was dat boek helemaal niet een eenvoudige ja, fascistoïde versie van een of andere katholicisme of fascisme maar had het boek bijvoorbeeld als ondertitel Vier hoofdstukken over de soevereiniteit. Het bestond dus uit vier uh, artikelen, met ja, tamelijk cryptische, zeker in het begin zeer, cryptische formuleringen. Dus een van de allerberoemdste formuleringen, misschien wel van, ja, uit het hele werk van Carl Schmitt is die bekende beginzin. Soeverein is wer über den toestand entscheidet. Daarmee begint de, dat, de politische theologie. En ja, zoals later, ik later zou merken, ook bij ander werk van Karel Schmid, heeft zo'n zin natuurlijk een soort fascinatie. Want nu nou valt het woord fascinatie, dat uh, is zeker een ervaring die ik bij het werk van Karl Schmid eh, heb gehad en nog steeds heb, zei het, dat, de, ja, dat hij wel sterk verandert en wisselt. In het begin wist ik echt, wist ik echt niet, niet goed, ik was natuurlijk ook niet geschoold in een juridisch denken, waar dat boek nou in godsnaam over zou kunnen gaan. Een paar stellingen, die kon ik er nog wel van begrijpen, hè. bijvoorbeeld de stellingen uit hoofdstuk 3, of in ieder geval vond ik die als historische stelling uh, in ieder geval begrijpelijk en, en het onderzoeken waard. In de 3 daar staat een, een heel verhaal <coughs> wat begint met de uitspraak dat alle belangrijke, pregnante staat er geloof ik, staatsrechtelijke begrippen seculariseringen zijn van theologische begrippen. Soevereiniteit, dus ondertitel van het boek, was een van de voorbeelden die Schmid in dat boek uitwerkt. Zoals bekend is, soevereiniteit, ook een, een, een theologisch begrip, de soevereiniteit gods, is volgens Schmid overgepland, zou je kunnen zeggen, naar de soevereiniteit van de staat. Hij geeft daarvan dus veel uh, voorbeelden in dat boekje. En nou, daar werd in ieder geval een relatie gelegd, namelijk tussen een politiek vertoog en een theologisch vertoog, dat we zeker toen al en ook later uh, steeds meer is gaan interesseren. Nu, dat is, dit, dit verhaal gaat eigenlijk al over zes, zeven, nee, acht jaar geleden, toen ik me dus voor het eerst met bezig hield en toen een, een doctoraalscriptie over schreef, nu zou ik inderdaad meer algemene uh, de, de belang, mijn belangstelling voor Smeed, een teruggekomen belangstelling voor Smeed moet ik zeggen, uh, meer plaatsen in een algemenere interesse, in de verhouding van politiek en religie. Dus twee, ja, twee domeinen zou ik zeggen die waarvan tegenwoordig nog slechts weinig mensen, behalve dan in allerlei ja, vage praatjes over de christelijke motivatie van de politicus, de, de politiek geëngageerde burger, afgezien van deze, laat ik maar zeggen, verdunde uh, verbinding, wordt de relatie tussen politiek en religie, ook als een historische en zelfs, ik zou bijna zeggen, universele en wereldhistorische relatie... steeds minder gelegd. Hoe vraag je aan een politicologie-student... wat zijn studie met religie, laat het daar met theologie te maken heeft... dan zul je meestal op een... zo niet onbegrip, misschien zelfs nog een zekere weerzin stuiten. In elk geval uh, zal men je vermoedelijk de baas aankijken Een van de meest zowel beroemde als beruchte geschriften van Carl Schmid is ongetwijfeld Der Begriff des Politischen. Het geschrift is berucht geworden omdat velen in de daar ontwikkelde gedachtegang eigenlijk een soort prefiguratie zagen van Schmid's latere engagement met het nazi -regime. Na 1933 tot ongeveer 1936. Dat had vooral te maken, deze, dit vermoeden, dat het een prefiguratie was met een aantal begrippen die Schmita ontwikkeld. De belangrijkste, of een van de belangrijkste opvattingen, zinsneden uit... De begrip des politischen zal ik nu voorlezen. Ik doe dat in het Duits, omdat dan de sfeer ook wat beter overkomt. Gaat als volgt: Ik zit hier, die specifisch politische unterscheidung, op welke zich die politische handlungen en motieven terugvuren lassen, is die unterscheidung van Freund en Feind. Sie gibt eine begriffsbestimmung im Sinne eines Kriteriums, niet als erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe. Die Unterscheidung von Freund und Feind hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen. Zie kan theoretisch en praktisch bestehen ohne dat gleichzeitig alle jene moralische, esthetische, economische of andere unterscheidungen zo'n aanwending komen müssten. Citaat gesloten. Een moeilijk citaat natuurlijk, maar wat er het meeste discussie heeft opgeroepen, Behalve, zoals verwachtte viel, de term onderscheiding van vriend und Feind. Waarin sommigen op zich al bijna een, een agressieve tendens bespeurden. Ten onrechte blijkt als je de context van dat geschrift leest. Maar ook uh, de, laat maar zeggen, de autonomie van het politieke, die Schmid ook in dit citaat al eh, poneert, dus het politieke is uiteindelijk in Schmidts opvatting iets anders en niet reduceerbaar tot het morele, het esthetische, het economische en andere domeinen. Wel is het bij Schmid zo, volgens Schmid, dat het politieke begint bij het morele, esthetische, religieuze, niet te vergeten, economische. Maar in, de, in het uh, domein waar het politieke begint, nou, daar vindt een. Schmid spreekt vaak over verwandeling, een veranderingsproces plaats, waardoor het politieke van een morele passie omslaat in een politieke passie. Wat is er nu uh, volgens hem precies zo tekenend voor deze omslag? Dat is precies, hij gebruikt al vaak het woord existentieel. Het politieke wordt van, of het economische bijvoorbeeld, of het esthetische wordt van, wordt tot iets existentieels. En dat wil bij hem zeggen, het wordt uiteindelijk betrokken op de mogelijkheid van het de vriend-vijand bepaling en tenslotte de mogelijkheid van de fysieke dood en ook de fysieke doding. Dus zowel het, het vermogen, de passie, de moed om te doden als ook de moed om in de strijd het leven te laten. Dus wat er zo specifiek is aan de politieke sfeer is, daar, is dat daar... En hier zit ook al een deel van het uh, begrijpen van dat centrale begrip van soevereiniteit bij Carl Schmid. Daar zit dat element in van de betrokkenheid of de relatie tot de dood. Met andere woorden, niet het zelfbehoud is in de politieke sfeer de laatste norm. Wat uh, meestal bij een morele, esthetische, economische stellingnamen eh, wel degelijk het geval is. Die worden als het ware in ogen geremd en beperkt door een eh, drang tot zelfbehoud. Dan in de, nu in de, in de oorlog dus in, in het geval een vriend-vijand bepaling de onderscheiding tot een oorlog leidt, dan wordt van de burgers gevraagd door een staat om zich in zin te offeren. Het is volgens mij dan ook zo dat het of er een van de uh, latente problemen uh, is die door de theorie van Carl Schmid worden opgeroepen. Goed, dat om heel kort aan te geven waar de begrieftijds politici over gaat. Dan nu, als ik nu overga tot de kritiek van Schmid op de Weimar Republiek. Die hij in zeer verschillende stellingnamen voortdurend heeft begeleid met uh, theoretische reflecties. Als hoogleraar in, in de periode van de Weimar Republiek. Dan is daarin zeker centraal. Vandaar dat de des Politische als een soort voorwaarde is om iets van zijn kritiek op de Weimar politieke realiteit te verstaan, en is daarin zeker centraal zijn kritiek op de liberale illusies die in de Weimar Republiek gekoesterd worden. Voor een deel eh, door collega's, zelfs vrienden van Carl Schmid, voor een deel tegen beter weten in. De kritiek van Zwiet op het uh, liberale, de krachtige uh, liberale illusies in de Weimar Republiek is een uh, constant thema in zijn verhalen. Twee termen zijn in dit verband nog van, van bijzonder belang. Er zijn ook... Uh, ja, vaak in, uh, kritisch tegen Karl Schmid zelf uh, gebruikt. Dat zijn de termen totale staat. Een term die door Schmid is uitgevonden zelfs. Of, laat ik maar zeggen, preciezer, die door Schmid uit Italië van Mussolini in Duitsland is ingevoerd. In de Duitse discussie het begrip totale staat. Maar dan dus in een dubbele zin van het woord. En daar ligt voor een deel ook de stellingname van Schmid. Schmid in uh, ten aanzien van Weimar. Hij onderscheidde dus tussen de kwantitatief totale staat. Dat was zijn aanduiding voor de feitelijke realiteit van Weimar voor 1933. En de kwalitatief totale staat. Dat was, laat ik maar zeggen, min of meer de oplossing die Schmid... Uh, in Weimar heeft voorgestaan en die die na 33 uh, korte tijd min of meer verwezenlijk zag in de nationaal-socialistische staat van Hitler. Es gibt einen totalen staat, daar begint bijvoorbeeld zo'n publicatie, Getiteld Entwicklung des totalen status' van Carl Schmid. Ook een geschrift als Der huiter, der verfassung gaat ook uitvoerig in op dit begrip totale staat. En nu, dat begrip totale staat is volgens uh, Schmid een resultaat van het, de opheffing van het 19e eeuwse Klassieke dualisme van de staat versus de maatschappij. Dat dualisme dat in de 19e eeuw, althans in Duitsland, eh, zorgde voor een zekere, stabiele situatie, is in de 20e eeuw niet langer mogelijk en wordt in zekere zin opgeheven. En dat is wat, precies wat Schmid aanduidt met die totale staat in kwantitatieve zin van het woord. Anders gezegd, de, het klassieke parlementarisme van de 19e eeuw, waarin het parlement nog als een soort elite kon worden gedacht die het volk representeerde tegenover de monarch, dat parlementarisme dat gebaseerd was op de grote waarde van discussie, openbaarheid, in feite, de waren die, uh, laten we eerlijk zijn, die wij als het, als het parlementarisme denken en aan het parlement denken, nog steeds uh, zijn het dan, al of niet wanhopig uh, enige mate met het parlement verbinden. Maar nu, uh, Schmidt geeft dus in, in zijn geschrift die geistige het is heutigen parlementarisme, geeft hij een kritiek, een analyse van, het feitelijk functionerende parlementarisme in Weimar kort gezegd in feite is de Weimar Republiek niet meer een forum waardoor een rationele elite als het ware verstandig wordt gediscussieerd over zaken van algemeen belang eerder is Weimar een strijdtoneel geworden van een aantal totale partijen ook die term is van Schmid. Daarmee bedoelt hij partijen die ieder eigenlijk een eigen staat min of meer uh, representeren en in ieder geval voorstaan. Dus het uh, parlement is niet meer uh, een discussie aangelegenheid, maar daar worden slechts nog uh, sterk gebonden parlementariërs die alle, alle enorme, eh, machtige partijen en ook belangen vertegenwoordigen, die eh, verhandelen daar alleen met elkaar nog belangen. Nou, dat zag Schmid dus als een soort, ja, een soort erosie van de parlementaire idee. En volgens hem moest dat ook ten slotte, en achteraf moet je zeggen dat hij daar toch niet helemaal ongelijk in heeft gehad, eh, dat dat ten slotte de Weimar Republiek dichtbij een burgeroorlog zou brengen. Dit heel kort over de kritiek op het functioneren van het parlementaire systeem. Een ander element in die kritiek, dat wil ik ook nog even noemen, is dat hij uh, de illusie ook steeds meer ziet verwateren dat uh, de Weimar, het Weimar systeem, je zou kunnen zeggen de grondwet van Weimar, dat hij de problemen, de politieke problemen zou kunnen oplossen door ze te veranderen in problemen van legaliteit. Met andere woorden, dat de legitimiteit van de Republiek van Weimar zou kunnen bestaan in haar legaliteit. Dat was volgens Schmid een, een centrale staatsrechtelijk uitgangspunt, maar veronderstelde een enorm vertrouwen in de centrale positie van de wetgever in Weimar. En precies dat vertrouwen is, was volgens Schmid uh, sterk aan het verwateren. In feite waren er in Weimar... Behalve de ene constitutionele wetgever nog een reeks concurrerende wetgevers. Onder andere, en dan komen we al in de richting van de oplossing. moeten we zeggen: de illusie die Carl Schmitt zelf erop nahield over Weimar. Onder andere de concurrentie van de wetgever, die wordt genoemd de soeverein van Weimar, namelijk het volk. De democratie, de wil van het volk, wordt in Weimar steeds meer tegenover het liberale parlementarisme geplaatst. Dat zijn begrippen die Karl Schmitt sterk uitwerkt, waarbij hij de democratie telkens als het politieke element beschouwt, de het parlementarisme en het liberalisme steeds als het apolitieke. In ieder geval als uh, een stelsel dat het politieke probeert te negeren. In zekere zin probeert te rationaliseren. Hier komt een, een element boven. Ik zeg nu rationaliseren. Dat bij Schmid uh, zeer van groot belang is. Zijn idee namelijk dat het liberalisme een liberale cultuur het gaat inderdaad om meer dan een, een, een politieke cultuur de neiging heeft om uh, ja je zou meer in het algemeen kunnen zeggen om het irrationele van een cultuur tenslotte ook het irrationele van de mens te, op te heffen Dat zou je kunnen zeggen te, uiteindelijk op te nemen om te vormen tot een rationeel geheel. Schmidt heeft zonder twijfel uh, ja, een gevoel. Veel meer dan andere, zeker politieke logen. Maar ook politieke denkers. Voor het irrationele. Als een volgens hem onelimineerbaar on, uh, element. In, ook in de politiek. Je kunt zeggen dat hij uh, dit element vooral terugvindt in wat hij dan de, het uh, de democratische element in de Weimar-constitutie noemt. Namelijk de, dus de democratie opgevat als de volkswil, in Weimar de wil van de soeverein. De, meer, de, de algemene stelling van. Schmid in dit verband is dat de burgerlijke rechtsstaat, zoals die in Weimar bestond, de neiging heeft om de soeverein te negeren. Zowel de soeverein die vroeger de monarch heette, je zou kunnen zeggen de, als het ware de, de, de, het ene extreem of de top van het geheel, als de soeverein die de, het volk heet, je zou kunnen zeggen het onderste gedeelte. Dus, je zou kunnen zeggen, de adelaar en de mol worden door de burgerij, de het liberale burgerij, met zijn geloof in de idee generale en zijn gerichtheid op het private. Uiteindelijk staat alles in het, in het liberale systeem in dienst van de private existentie van de burger. Die twee elementen, dus als het ware de beide extreme, worden door een burgerlijke cultuur... Uh, genegeerd de monarch heeft de burgercultuur genegeerd door haar af te schaffen het volk kan de burgerij niet afschaffen want uh, formeel constitutioneel komt uh, de burgerlijke rechtsstaat van het volk en vanuit het volk het is een, tenslotte een democratische rechtsstaat en niet min heeft de rechtsstaat de, de neiging om dat element dat, dat je zou kunnen zeggen wat ook vaak het plebs wordt genoemd, hè, bij Marx het lomproletariat, tenslotte, waarvoor Schmid dan ook een warme belangstelling had, dat element wordt euh, geprobeerd op te nemen, te integreren in de burgerlijke cultuur. En voor zover het niet lukt, ja, het liefst zou je kunnen zeggen vergeten. Vandaar ook deze term bij Schmid, de soevereiniteitsvergessenheid. autoriteit van Karl Schmitt kan ik misschien zo uh, met een citaat van Kierkegaard beginnen. Kierkegaard schreef, heeft ze dus ooit eens geschreven, het politieke zal zich op een dag ontpoppen als religieus. En kun je er dan aan toevoegen, uh, zoals het religieuze uit, in ieder geval uit de openbaarheid is verdwenen, als voor een volk levensbelangrijke ervaring. Gereduceerd tot een privézaak. Zo zal ook het politieke zich steeds meer, om het woord van Weber te gebruiken, en het Dus de, de vraag naar de lotgevallen van het politieke. En dus ook de vraag naar de actualiteit van Carl Schmid. Is de vraag van een verdergaand. Uh, proces van onttovering, in de zin van Weber. Is het inderdaad mogelijk om al het irrationele uit het politieke veld te halen, en kun je daar aan toevoegen, te privatiseren? Dan kunnen we inderdaad, uh, zoals ook Weber geloof ik heeft gezegd, uiteindelijk, in onze privé-existentie nog onze eigen demon volgen. Maar in de politiek eh, is al het demonische, dus ook al het vriend-vijand-gedoe à la Carl Schmitt eh, verdwenen. Je zou kunnen zeggen een volledige verzakelijking van de politiek. Als ik eh, zelf Carl Schmitt lees, dan heb ik sterk de indruk vaak iets achterhaals te lezen. Dan merk ik dat ik me aan moet inleven in begrippen die hij nog toch meer of meer zelfsprekend gebruikt. Die hij als het ware ook tegen het liberalisme in verdedigt. Ik noem er maar een aantal. Hij heeft het voortdurend over volk. Ik moet eerlijk bekennen dat mij misschien ook als Hollander dat eigenlijk niet zoveel zegt. Hij heeft het dus in die empathische zin over democratie... Democratische wil. Hij heeft het over de wet in de zin van het bevel. Dat staat dan tegenover de norm. Voortdurend zijn alle, alle begrippen bij Schmid zijn altijd politieke en dat wil zeggen polemische begrippen. Hij stelt een politiek wetsbegrip, dus opgevat als een wilsdaad, een, bijna een soevereine act... Tegenover een recht, rechtsstatelijk wetsbegrip, dat dan een, een norm is. Hij stelt meer het algemeen een juridisch vocabulair tegenover een technisch, universalistisch vocabulair. Hij stelt theologie tegenover techniek. Hij stelt politieke democratie tegenover constitutionele democratie. Een woord als representatie een heel ouderwets politieke woord wat zoiets betekent als uh, het belichamen van de eenheid van iets dat afwezig is He, zoals een koning, een monarch zijn volk representeert en kan zeggen l'état c'est moi dan nu dat, dat plaats tegenover vertreting is uh, ja, iets veel, eigenlijk iets veel banales. Dat is, ja, je vertegenwoordigt uh, je kiezer. Hè, van wie je een mandaat hebt gekregen. En van, nou, naar wie je daarna weer uh, terug moet. Om, om te horen dat je je mandaat wel hebt, uh, goed hebt vervuld of niet. Freund-feind, ik heb die, die termen al genoemd. Als existentiële onderscheiding tegenover concurrent en partner. Echt van die moderne woorden, partnership. Dus ik, ik heb inderdaad dus de indruk dat we uh, na Schmid, dus weer 60 jaar verder, na Weber met zijn ontzettend op weg zijn naar een, toch een steeds verdere verzakelijking van de politiek. Er zijn ongetwijfeld uh, ja, uh, regressies mogelijk en ook uh, regelmatig aan de orde van de dag en dat zijn natuurlijk allemaal in feite voor mij uh, tekenen dat het, het werk van Schmid in de zin van een uh, concentratie op het politieke uh, nog relevantie heeft Niettemin uh, lijkt het er toch op dat de politieke sfeer in toenemende mate en misschien moet je zelf wel zeggen dat dat ook wenselijk is tot een pure zakelijke onderneming wordt het gevolg is dat de, uh, je moet zeggen dan is de geschiedenis toch een ja een langzaam uh, bewijs dat een theorie Allah kan tot een voorbij tijdperk hoort. Maar dan toch kan, naar mijn idee, uh, Schmid misschien op een wat andere manier, nieuwe manier worden gelezen. Als een soort, misschien moet je zeggen, een soort waarschuwing. Een waarschuwing namelijk dat het wellicht mogelijk is om de politiek sterk te rationaliseren. Maar dat dat dan nog iets anders is dan de mens volledig te rationaliseren. Om bij een wat andere discussie aan te sluiten, die in feite nog steeds draait om deze centrale problematiek van politiek en religie, die volgens mij nog geen zins achterhaald is. Dus religie verwijst hoe dan ook naar een bepaalde sfeer van het sacrale. De sfeer van het sacrale op zijn beurt heeft vroeg of laat iets te maken met het taboe. Dus de vraag naar de, de status en de ervaring van het religieuze vandaag, moet je misschien beantwoorden te zeggen, hoezo taboe, er zijn geen taboe meer zodat de kunst bijvoorbeeld, hè, dus als, als de, de ja, ervaring die, dan, die taboes moet breken. Als er geen taboes meer zijn, dan kan de kunst ook geen taboes breken. Alles is als het ware begrijpelijk geworden, je zou kunnen zeggen. Dus inderdaad, uh, Entsoibert, enttoy, dus die bekende uh, dubbele ervaring bij het religieuze, zowel afweer als fascinatie zowel horror als uh, fascinatie, die zou dan uh, verdwenen, is, verdwenen zijn. Dus laatst las ik nog bij een, een Duitse auteur, Lehman dacht hij dat hij heet, dat ik gaf een voorbeeld van uh, dat er eigenlijk nauwelijks nog taboes zijn. Als voorbeeld gaf hij dus de discussie rond, nog steeds rond, de gigantische moordpartijen in de Tweede Wereldoorlog. Dus Tweede Wereldoorlog, de, de moord op 6 miljoen Joden, zou je kunnen of moeten uh, begrijpen als een gigantische en nog nooit vertoonde doorbreking van het taboe op om te doden. Want nu, het feit dat er in Duitsland en bijvoorbeeld ook in Oostenrijk serieus wordt gerekend, echt wordt gecalculeerd over het aantal slachtoffers wat dan gevallen is, hoeveel dat er nou precies waren, is al een bewijs dat, ja, dat ook deze dit probleem ja, gerationaliseerd is door het te vergelijken, bijvoorbeeld met vandaag de dag, met wat Stalin heeft uitgesproken, die bekende historicus strijd. Dus een bewijs van een zekere homogenisering van zo'n probleem. Waardoor het taboe-karakter... Uh, op, op zichzelf al, wordt uh, verbroken. Dus de grondregel van de rationaliteit, waar Carl Schmid ook over schrijft, men kan over alles discussiëren, dus ook over uh, zo'n gigantische doorbreking van het taboe. Da daarom, zou je kunnen zeggen, om, juist omdat bij ons ongeveer alles uh, onderwerp van discussie Begrijpelijk is geworden Zou je om ja, Onder andere zou ik zeggen Om een zekere Sensibiliteit Voor het kwaad En voor het taboe levend te houden Ja een, Maar dan niet in de politiek Maar in de kunst Een soort esthetiek van het risico Moeten opzetten dus je zou, je zou kunnen zeggen een, een bewuste cultivering van het affectieve, van het kwaad, van het taboe, van de overschrijding, van wat bij uh, Schmid en ook bij een auteur als Sons Bataille de soevereiniteit heet. Overschrijding ook van de rationaliteit, een bewuste overschrijding van de rationaliteit, ook binnen de filosofie. Dat brengt dus in, dus in de kunst, ik denk dan bijvoorbeeld in het theater. Een zekere opschorting van de rationaliteit die heersend is. en Die een zekere illusie geeft dat er inderdaad, dat alles rationeel is geordend. Dat er inderdaad rationele zekerheden zijn, van vroeg tot, van vroeg tot laat, van begin tot, uh, tot het eind. Dat er morele zekerheden zijn. Dus een bewuste doorbreking hiervan, via, ja, je zou kunnen zeggen, een, een, uh, een theater, een filosofie, die een soort actuele representant is van wat Walter Benjamin de shocktherapie heeft genoemd. Dus auteurs waar, uh, die verwant zijn aan Karl uh, Schmid, zoals Walter Benjamin, Ernst Jünger, Sorel, niet te vergeten, Bataille, vandaag de dag, bijvoorbeeld schrijvers als Heiner Müller, Thomas Bernhard, Kafka natuurlijk niet te vergeten, en veel vroeger, dus zal ik maar zeggen in de traditie van deze auteurs, binnen de politiek dan, dus Hobbes, Machiavelli, Mandeville en Sade. Dus die, die traditie daar, daarin wordt als het ware volgens mij dan de, uh, ja, de schijn van rationaliteit zoals die vaak zowel door de filosofie maar ook in de politiek wordt gehandhaafd. De schijn ook van de consistentie van uh, morele en politieke, morele wetenschappelijke vertogen. Deze schijn wordt opengelegd. Wat er wordt opengelegd is dus precies, ja, je zou kunnen zeggen, het, het arbitraire of het wilsmoment in, in, deze, in de evidentie van deze vertogen, morele, filosofische, wetenschappelijke. Dat is, als ik het goed heb begrepen, ook wat uh, iemand als Derrida vanuit een andere invalshoek probeert. Dus een, een zekere... Ja, de subjectiviteit in een discours dat zich als objectief aandient aan te wijzen. En daarmee dus ook uh, ja, aan te wijzen uh, dat er zoiets mogelijk is als een, in de term van Carl Schmid nu, als een entscheidung een nieuwe uh, creatieve wilsdaad. entscheidung is ook een van, een van de centrale... Categorieën bij Schmid, die bij hem inderdaad een, een, een tamelijk autoritaire functie vervult, maar hoeft dat volgens mij geen zin. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld Walter Benjamin zich wat dat betreft eh, op Schmid beroept, terwijl hij in feite heel andere conclusies trekt. Die I think you me. Maar die uh, beginzin van politische theologie uit 1922 in het Nederlands. Soeverein is degene die beslist over de uitzonderingstoestand. In deze zin zit uh, in zekere zin Schmids hele theorievorming. Midden in die zin, dus die centrale categorie van de beslissing, de Entscheidung. Wil je de genealogie van dat begrip, betekenis van die term Entscheidung in de filosofiegeschiedenis nazoeken, dan is dat mooie boek van Karl Lewitt heel nuttig. Het boek heet van Hegel zu Nietzsche, ondertitel De revolutionaire breuk in het denken van de 19e eeuw. In dat boek ontwikkelt uh, Leuwits de stelling dat er na Hegel een breuk plaatsvindt en dat de twee belangrijkste auteurs die de breuk hebben voltrokken aan de ene kant, Marx zijn aan de ene kant en Kierkegaard aan de andere kant is. Want nu, deze twee auteurs hebben in de plaats van wat bij Hegel nog bemiddeling heet. De bemiddeling door middel van wijschere begrippen van het werkelijke. Gemaakt tot de beslissingen. En die zin hebben ze dus, je zou kunnen zeggen, ook een beslissing genomen tegen Hegel. En daarmee tegen een wijscherige wereld die eigenlijk met Aristoteles is begonnen. Hegel, zo zou je vanuit het standpunt van Marx en Kierkegaard kunnen zeggen... Was niet meer in staat om de werkelijkheid, de harde werkelijkheid bij Marx van de arbeidersklasse, de economische werkelijkheid, bij Kierkegaard de werkelijkheid van het geïsoleerde, maar gepassioneerde religieuze individu, om die werkelijkheid in zijn denken op te nemen. Die plaatsen dus beide de beslissing, de beslissing van het proletariat en de beslissing van het individu, tegenover Hegel's bemiddelingen. En uh, Carl Schmid verwijst overigens ook uitdrukkelijk zowel naar Kierkegaard als naar Marx in zijn centraalstelling van dat begrip en tjaardom. kun je natuurlijk wel zeggen, als je vraagt naar de actualiteit van deze, deze beginzin, soeverein is degene die beslist over de uitzonderingstoestand, wat wij ons daar nou, nou precies bij moeten voorstellen. Zeker is dat Carl Schmid met het centraal stellen van zijn beslissing en de beslissingen die hij theoretisch heeft genomen, zich ...om het zachte uit te drukken grondig heeft vergist. Want de oudsname toestand waar hij naar verwees, dus de dreigende of factische burgeroorlog in Weimar... ...en waar in zijn ogen voor 1933 vooral de Rijkspresident in zou moeten ingrijpen. Vandaar dat hij de Rijkspresident in de Weimar Republiek grote bevoegdheden toekende... En later, vanaf 1933, heeft hij, als het ware, Hitler begiftigd met deze competentie van de beslissing over de oudsname toestand. Intussen weten wij, en vooral zou ik zeggen, degenen die de oorlog ook niet hebben meegemaakt, wat de loodzware consequenties zijn geweest van deze historische vergissing van deze theoreticus. Daarom is de, als je vraagt naar de actualiteit van die zin, moet je hem misschien wijzigen. Als wij het over een scheiding hebben, als we ons daar nog iets bij kunnen voorstellen, behalve iets puur privaats, de beslissing om een huis te kopen, de beslissing om belasting te weigeren, als wij ons bij Entscheidung nog iets kunnen voorstellen, dan is het inderdaad of iets in de culturele sfeer, in de sfeer van de kunst, maar nauwelijks meer iets in de sfeer van de politiek. Misschien is er in de huidige politiek, dus na 1945, en ik zou zeggen post, dus na de conventionele oorlogen, in een atomaire situatie, maar één werkelijke vertaling van de zin van Karel Schmid die actuele waarde heeft. Namelijk deze vertaling. De soeverein is degene die beslist over de atoomoorlog. En ook, dat is geheel in de geest van Karl Schmid, over de dreiging van de atoomoorlog. Over de potentialiteit van de atoomoorlog. Zoals ook de soeverein in de Weimar Republiek niet alleen besliste over de, als de, als de, als de, als de oudslaam het soestand aanwezig was, maar ook besliste dat die aanwezig was. Nou nu, de soeverein is vandaag, dat zou een, een Schmittiaanse versie zijn van de huidige problemen, zou een soeverein zijn over de atomeren situatie. Dan nu geven we deze situatie en gegeven dus het feit dat, terwijl Carl Smit ook kon hopen dat een beslissing over de uitzonderingstoestand een creatieve daad zou kunnen wezen, een positieve daad, een nieuwe orde zou kunnen stichten, dat is in feite de hoop geweest van Carl Smit, is die hoop ons grondig uit de handen geslagen. Wij kunnen inderdaad nog een politieke beslissing maken in de soevereine zin, maar dan is het een beslissing voor de vernietiging of een beslissing voor de apocalypse. Met andere woorden, voor wie dat niet wil, is de soevereiniteit een dode letter geworden. ...en de beslissing in de krachtige existentiële zin van Karel Smit, een relict uit het verleden geworden. Wanneer uh, Carl Smit in uh, 1963, wanneer hij schrijft over de moderne vernietigingsmiddelen, zoals hij dat noemt, de nucleaire wapens, wanneer hij daarover theoretiseert wat hij overigens maar alleen uiterst kort doet in zijn boek Theorie der partizanen, dan grijpt hij terug op uh, gek genoeg Thomas Hobbes op wie hij overigens op beslissende momenten altijd teruggrijpt maar in verband met deze nucleaire wapens zou je kunnen zeggen verbazingwekkend als je het leest is het wat minder verbazingwekkend Hobbes, uh, Zegt, dan parafoseert Karl Schmid: Ergens dat de mens daarom gevaarlijker is voor zijn medemens, veel gevaarlijker dan een dier voor een ander dier gevaarlijk kan zijn, omdat de wapens van de mens gevaarlijker zijn als de zogenaamde natuurlijke wapens van het dier, zoals tanden, horens, giften enzo enzovoort en dan citeert hij ook nog Hegel citaat die waffen zijn dat wezen der kämpfer zelfst. de wapens zijn het wezen van de strijder als we dat in atomair At At At moeten vertalen en de vraag stellen wat zegt het feit dat wij nucleaire wapens daarmee afschrikken over ons dan misschien tegen de achtergrond van dat centrale begrip soevereine beslissing bij Karl Schmoed misschien dit dat wij misschien wel definitief in elk geval actueel angst gekregen hebben en een diepe angst voor deze soevereine beslissing voor zover het een politieke beslissing was en dat wij door atomaire wapens te gaan fabriceren de beslissing hebben genomen om onze het vermogen tot een soevereine beslissing te niet volledig uit te sluiten, want zoals bekend is een atomaire oorlog volstrekt niet uitgesloten, maar dan toch te minimaliseren en ook te concentreren zodat elke burger zijn soevereiniteit elders concreet in de privé sfeer nog moet gaan of kan gaan realiseren.